Asielzoekers kunnen dan sneller beginnen met hun inburgering. En Leers denkt dat hij zo'n 65 miljoen euro kan besparen op de asielopvang. Gedoogpartner PVV reageert sceptisch. Volgens partijleider Wilders mag het plan er onder geen beding toe leiden dat Henk en Ingrid straks langer op de wachtlijst moeten staan.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met nog een viel op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Daar staat tussen Maarhezen en Leende vier kilometer na een ongeluk. Bij Leende is de rijst ook afgesloten. En er zijn nog problemen bij de spoorwegen, want tussen Breda en Tilburg rijden geen treinen door een aanrijding. De vertraging is daar meer dan een uur. Een idee voor iedereen die onbezorgd wil wonen.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 Onze gast is mede-aanklager in het proces Demjanjoek... namens zijn in Sobibor vermoorde vader. Maar aan de vooravond van zijn vertrek naar het proces in München... kreeg de zoon een telefoontje dat zijn leven op zijn kop zette. En dat het begin werd van een speurtocht... naar wat er gebeurde op een winterse dag in oorlogstijd. De dag waarop zijn vader werd verraden. En daarover schreef de zoon, klein kwaad. Hier is Paul Helman. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond bij Kunststof van donderdag 5 mei, het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag, op Radio 1. Paul Helmen, welkom. Hoe beleeft u deze dagen eigenlijk? Van 4 mei, van 5 mei, vandaag bevrijdingsfestivals in heel Nederland. Ik weet niet hoe, hoe u deze dagen doorkomt. Nou, het zijn voor mij altijd bijzondere dagen uh, geweest. En zeker ook nu. En uh, ja, ik ben niet veel anders dan anders voor mij. We zijn natuurlijk het hele jaar betrokken bij deze affaire. En nou, wat er, bij wat er gebeurd is. En ik ben een heel jaar lang ben ik bezig geweest met uh, iets uit te zoeken over mijn vader. Dus... Deze dagen ja, die zijn dan een sluitstuk bijna van dat jaar, ja, zou je kunnen zeggen. Maar is het een moment om naar buiten te gaan... of is het juist een moment om u terug te trekken uh, rond 4 en 5 mei? Ja, dat hangt ervan af van de situatie. Wij gaan meestal wel ergens heen op 4 mei. Dat zeker naar, naar een algemene herdenking of in Rotterdam waar wij wonen... of in Amsterdam de laatste jaren. Dat vind ik toch wel iets... Uh, wat belangrijk is om bij te wonen, vind ik. Dat u dat nu ook heeft gedaan, dat, dat getuigt uw speldje dat u, dat mm -hmm, u draagt. Dat er, ja. U bent gisteren in een nieuwe kerk uh, in ja. Amsterdam geweest. Ja. Dat is uh, voorafgaand de dienst uh, aan, aan de dodenherdenking op de Dam. Ho hoe heeft u dat ervaren, deze bijeenkomst? Het was een hele mooie, hele mooie bijeenkomst. Op een of andere manier uh, heeft het onze vorige keer wat meer gedaan. Maar dat kan aan onszelf liggen, aan onze onze ja, frame of mind van die avond. Maar uh, het was een prachtige dienst en het was natuurlijk een enorme goede gewaarwording... dat het allemaal goed verlopen is, dat het niet zo ging als vorige keer natuurlijk. Ja, hè. Dat, dat het rustig bleef. Een, een, een verademing natuurlijk, ja, ja. dat het allemaal goed ging, ja. Was, voelde u dat men wat meer gespannen was, dit keer? Ja, je had het, de indruk, maar ja, dat heb je misschien zelf en dat projecteer je dan op anderen. Of dat echt zo is, is maar de vraag natuurlijk, ja. ja. En dan gaat iedereen naar elkaar zitten kijken. Ja, daarom, ja, ja. Bent u ook zo nerveus? Ja, ja. ja. ja, ja. <laughs> we hebben, hebben een fragmentje van een jonge dame, Tal Shasha. Die mocht aan het begin van de dienst in de Nieuwe Kerk... mocht ze uh, een tekst uitspreken, voordragen van Huub Oosterhuis. Deze bijeenkomst mogen ons geven kracht... dat wij niet wanhopen aan ooit vrede op aarde... Wij die ons de Tweede Wereldoorlog nog heugen, onze verloren naaste dierbaren. Het gaat nooit over. Ja, dat is een zin die je eigenlijk heel vaak hoort en die in het, allerlei gedaante terugkeert. Het gaat nooit over. Het gaat nooit over. Ja, ja. nee, het, dat is, ook is zo natuurlijk, dat is ook voorkomen waar. Ja. Het is wel bijzonder om die regel door iemand uitgesproken te zien. Ja. Die een hele leeftijd. andere geschiedenis heeft, van ja, die leeftijd in ieder ja, geval, ja. ja. Ja, dat is... Uh, ja, of zij dat werkelijk uh, ja, uh, ook zelf zo, zo voelt... Hè, dat kan je je haast niet voorstellen, bijna, hè, dat het niet overgaat. Want ik dacht vroeger juist, wij waren allemaal erg optimistisch. Achteraf gezien onbegrijpelijk optimistisch in de jaren na de oorlog, en alles zou beter worden... en dit zou nooit meer gebeuren. De jaren ik... van, de van de wederopbouw, van het optimisme. Ja. Uh, en die leefde erg mee met de wederopbouw in Rotterdam. Dat vond ik allemaal ontzettend bijzonder. En ik, ik denk dat ik een enorm ja, uh, band had met die stad... ook omdat die stad gehavend was en kapot was. En wij zelf natuurlijk ook uh, vreselijke dingen hadden meegemaakt. Ja. En dan voel je je betrokken natuurlijk daarbij. En dan dacht je dus elke... Nieuw gebouw wat daarop reist. Hè, dat was, is gewoon een, een, ja, een nieuwe, nieuw klein, klein stapje naar een betere toekomst. En wanneer was dan bij u de gewaarwording: het gaat nooit over? Ja, dat kwam pas veel later. Ja, geleidelijk aan komt het natuurlijk. De ja, jaren 50 waren nog heel positief wat dit betreft, vond ik. De jaren 60 ook nog wel, denk ik. Maar ja, denk ik, de jaren 80. Had dat met uw, uw ontwikkeling, ja, gemaakt? met uw helemaal... leeftijd of met, met de tijd waarin u. Ja, de tijd die om u heen veranderde. Ja, ook, ook dat. Ook dat. Ik bedoel, we hadden natuurlijk nooit voor mogelijk gehouden dat er uh, weer een uh, neonazisme zou ontstaan, hier, hier of daar. Dat er uh, ontkenners van de Holocaust zouden komen, bijvoorbeeld, om het tot onszelf te beperken, ons eigen ja. lot bedoel ik. Dat is zo ondenkbaar natuurlijk vroeger dat dat zo gebeurde. En dat er nu hele regimes zijn, bij wijze van spreken, die net doen alsof het niet gebeurd is. Dat is bijna het allerkrankzinnigste wat je zou kunnen ja. bedenken. Natuurlijk. Dat, dat regeltje, dat zinnetje van 'het gaat nooit over', is dat uh, ook van toepassing uh, op u uh, in de zin van 'sochtends word je wakker en eigenlijk in een korte tijd denk je alweer aan aan de oorlog, of nee, heeft het niet op die manier... Op uh... die manier vind ik het niet, nee. Het is niet zo constant dat je elke uh, uur van de dag daarmee leeft. Dat heb ik ook wel bewust uh, geprobeerd te vermijden, moet ik zeggen. Ik heb het heel lang bijna daadwerkelijk weggehouden uit mijn leven. Ook echt daadwerkelijk. Ik, we hadden bijvoorbeeld een hele grote kist gekregen in de jaren tachtig... door een toeval via een antiquaire vol met familiepapieren en bescheiden... van onze familie uit Oostenrijk, helemaal vol... Maar daar heb ik ook letterlijk de, de, de deksel op gehouden. Ik dacht, als ik daar eenmaal aan ga beginnen, dan verdrink je erin. En dat lijkt me niet, uh, niet, niet de weg. En dan is er ook geen tijd meer voor het gewone leven. Had ik natuurlijk een baan bij een krant en uh, wat hadden kinderen. Je wilt toch ja. een gewoon leven leiden. Ja. Maar... Hoe lang is die kist dichtgebleven? tot na mijn pensionering. Het is echt, echt heel als een cliché natuurlijk. Als je de tijd hebt ervoor, ja, dan uh, ga je ertoe zetten... en dan kan je het ook aan overgeven. En dan heb ik het helemaal systematisch doorzocht. En, uh, ik vind het eigenlijk wel knap uitgezocht. dat u ziet, want u bent journalist. Ja, maar je had er ook... Ja, maar ja, met journalis als journalist was je met hele andere dingen bezig natuurlijk. Maar een journalist Adopt, ik... is altijd nieuwsgierig. Ja, nee, natuurlijk. Maar ja, wel. <laughs> ik had ook een tante... die, had, die was er doorheen gevlooid en die had allerlei dingen eruit gehaald. Al die van grote interesse waren, correspondenties met bekende mensen... noem maar op, dat soort dingen. Ja. En in die zin was de nieuwsgierigheid enigszins bevredigd. Maar wat er werkelijk in zat, was natuurlijk onze hele familie-historie uh, eigenlijk. Ja. En, uh, nou ja, en ook dingen van je eigen vader... En heel veel fotomateriaal en dergelijke dingen. En die hebben we nu zoveel mogelijk uitgezocht. Is er een moment geweest in die afgelopen jaren... want zo lang bent u nou ook weer niet met pensioen, denk nou, ik. Nou, een hele tijd. tien? Meer al, vijftien. Aha. Ja, dat is lang, hoor. Ja, uh, in, ja. <lacht> ja. dit was, een, dit ja, was, een, dit ja, was ja. eigenlijk een compliment in vermomming, hè? Dat ja. had u wel door. Oh, nou. <lacht> uh, maar is er in die vijftien jaar een moment geweest dat u dacht... ik had die kist misschien nooit open moeten maken? Nee, nee, nee, ik ben heel blij dat ik me open heb ja? gemaakt. Ik had het misschien eerder moeten doen. Maar ik ben heel blij dat ik me open heb gemaakt. Het is toch heel belangrijk, vind ik, om, uh, om te zien waar je vandaan komt. En om daar iets mee te doen, om dat in een kader te zetten. En daarom vond ik het ook erg belangrijk dat ik nu het laatste jaar... helemaal tot op de bodem ben kunnen gaan. Niet van die kist, maar wat er met mijn vader gebeurd is ja. door een toeval eigenlijk. Door een samenloop van omstandigheden. Daarvoor had ik overigens een ander boek geschreven wat meer met die kist te maken heeft. Precies, en, met meer over en met mijn eigen leven en dergelijke. En de nee, familiegeschiedenis. En grote verwachtingen. Ja, ja. Ja. Wij komen maar, zo uitgebreid te spreken over dat, uh, dat boek, boekje. Het is, ja. het, het is nog geen 150 pagina's... maar daar staat een zeer grote geschiedenis in uh, beschreven door u. Ik wilde nog iets uit de actualiteit aan u voorleggen. En Dat is dat we deze week het bericht kregen... dat professor Wagenaar is uh, overleden. Hij is vorige week al overleden. 69 jaar oud. Man die gespecialiseerd was in het geheugen. Ook opgeroepen is als getuige deskundige... Bij diverse uh, grote strafzaken. Ook de zaak Ja, die eerste keer dan in Israël. Hè? Ja. Ja. Uh, ja. Uh, toen is uh, de Demjanjuk uh, overigens veroordeeld. Uh, later is dat uh, gecorrigeerd. gecorrigeerd. De rol van Wagenaar was wel een opmerkelijk. Omdat professor Wagenaar, uh, ondanks een zekere vijandigheid om hem heen... want hij stond daar toch maar iets te zeggen... Ja. Uh, ja, wilde vraagtekens plaatsen bij de betrouwbaarheid van de getuigenverklaringen. Verklaringen rond de rol van uh, Demjan uh, mm -hmm. in, in, in, in Sobibor en in Kampen. Ja. Uh, hoe heeft u uh, daartegen aangekeken? Want uh, nou ja, heeft, zal... heeft dat een rol gespeeld in de manier waarop, waarop u in die processen uh, hebt gezeten? Nou, ik, heb, ik zit natuurlijk alleen maar in dat laatste uh, proces. En uh, nee, dat heeft geen rol gespeeld eigenlijk. In dat geval. In het eerste proces in Israël zal hij ongetwijfeld gelijk hebben gehad. En dat zal. Uh, uh, het is heel goed dat hij daar die rol heeft gespeeld die hij gespeeld heeft. En, en ja, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen uh, zich kunnen vergissen. En dit zijn zulke moeilijke dingen. Nou, en dat je iemand ziet en uh, je bent ervan overtuigd dat hij het is. En ik kan me zo dat voorstellen dat het gebeurt. Ja. Na al die jaren. Maar dat speelt nu geen, geen rol meer. Er zijn natuurlijk geen mensen die hem uh, hebben daadwerkelijk uh, hebben gezien. Althans, niet van, van ons groepje nee. mede-aanklagers. Nee. Dus dat speelt in die zin geen rol. Nee, Maar, maar je kunt je wel voorstellen dat hij uh, een betoog heeft gehouden... over het feit dat als je zo'n kamp, zo zo nare kampgeschiedenis hebt... dat je geheugen ook op een bepaalde manier een spel met je kan spelen. Dat dat op een bepaalde manier... Uh, ja, zo ingrijpt dat de herinnering vervormt. Ja, dat kan ik me heel goed indenken. Dat zou ik me heel goed kunnen voorstellen. Maar ja, nogmaals, dat is natuurlijk niet uh, aan de orde nu. Nee. He, voor ons, dat is echt niet uh, waar het... Uh... Wij bent ben nu mee bezig zijn. Dus nee. dan... Laten we het daarover hebben. Ja. U bent de auteur van het boek Klein kwaad over het proces Demjanjoek... en de speurtocht naar het verraad van mijn vader. Dat is de mm -hmm. volledige titel van het boek. In nog geen 150 pagina's vertelt u hoe uh, u als mede-aanklager... in het proces tegen de vermeende oorlogsmisdadige Demjanjoek... het vredeverleden voorbij uh, ziet trekken. Uw vader Bernard Helman werd in 1943 vergast... Uh, afgevoerd naar vernietigingskamp Sobibor in Polen. En daar vergast meteen uh, naar binnenkomst. Hij zat uh, ondergedoken bij een boer in uh, Lunteren ja. en werd verraden. U was toen nog een jongen van amper zeven jaar oud? Nou, uh, ik was toen net zeven... Uh, ik, ik was toen aan het eind van mijn zevende jaar, dus bijna acht zo'n beetje. En u... Toen hij gepakt werd, was ik uh, net acht geworden. U, u woonde bij de familie Kr uh, kruller muller in dochter, huis? Een dochter, ja. Dochter, ja. En uh, u hebt na de oorlog eigenlijk heel lang die familiegeschiedenis... die geschiedenis van, je, van uw vader laten rusten. Totdat het proces tegen de man die in Sobibor drie dagen voor de dood van uh, uw vader aankwam. Iwan, Denjam Huk. En ja, uh, u kwam... wel dwong tot een confrontatie ja, met dat verleden. Ja, het is natuurlijk een heel wonderlijk toeval. Dat heb ik pas later gemerkt. Dat inderdaad uh, mijn vader en hij praktisch uh, tegelijkertijd op transport gingen... Uh, alleen was de rolverdeling natuurlijk uh, dramatisch verschillend. Ja. Mijn vader als slachtoffer, hij als potentiële bul. Hij kwam dus een enkele paar dagen eerder aan, drie dagen ongeveer. Maar dat transport waarop mijn vader aankwam, op 2 april 1943... Uh, dat zal het eerste transport zijn geweest waarbij hij actief betrokken was. Mm -hmm. Dus uh, alle kans is er geweest dat... Uh, ja, althans dat die mogelijkheid moet je... Onder ogen zien dat ze elkaar in de ogen hebben gezien. Ja. Ja, wat, was, wat was voor u de directe aanleiding om, om de geschiedenis van uw vader tot op de bodem uit te pluizen? Nou, dat was uh, een telefoontje van een, uh, een oude buurjongen van mij, er stond een stuk in de NRC een interview. Net voor dat proces begon, en mijn eerste boek was uitgekomen. En uh, dat was een telefoontje van een jongen die toen. Wij vertrokken in 1942, gingen wij onderduiken. Toen was hij 15 en ik was zeven. Nee, sorry, hij was 12 en ik was zeven. Dat waren vijf jaar verschil. Mm. Dus ik kan hem niet herinneren, hij kon mij heel goed herinneren. En hij zag een plaatje in de krant staan van een jongetje... dat op de grond speelde, met autootjes, en dat was ik. De namen zei hem ik niet zoveel, maar het was dat plaatje. En daardoor dacht hij, hé, hey, dat is mijn buurjongen... En hij belde op en toen bleek dat hij stom toevallig in hetzelfde dorp woonde... al decennia, waar mijn vader gepakt is ja. in die oorlogstijd. En toen zei hij, nou, ga maar naar München. Je zal zien, als je terugkomt van de eerste reis naar München... Het proces. Dan komt dat proces. Dan um, zal ik alvast een klein beetje meer weten. Want er is hier nog heel veel bekend. En hij hield zich aan zijn woord. Uh, hij kent daar veel mensen. Ook mensen die uh, goed bekend zijn in die buurt. En in zulke omgevingen uh, is het geheugen kennelijk erg goed. Huh? Is het raar. I het lijkt wel of de factor tijd geen enkele rol speelt. Als je daar komt, dan lijkt het net alsof het een paar weken... of een paar maanden geleden gebeurd is. Ja, een oral history is een heel sterke... Uh, heel wonderlijk, heel ja. wonderlijk. Er zijn nog oude mensen en die weten nog al, uh, allerlei dingen en zo. Hoe, hoe dat ook... allemaal gebeurde en ja. hoe die boeren met elkaar omgingen ja, daar. ja, ja. Maar ook um, kende hij mensen die goed zijn in het archief, en het gemeentearchief in Ede... wat heel uh, behulpzaam was. Daar vond ik tot mijn verbijstering uh, ja, echt een mapje over mijn, mijn vader. En, mm. en dat doe je dan open en dan, ja, je weet niet wat je ziet. Je mm. ziet gewoon uh, Jood, Helman, je al uh, gepakt En allerlei gegevens over hem. En uh, uh, nou, hoe dat. Uh, allemaal gegaan is. En ja, dat is eigenlijk uh, onge ongekend om dat na al die jaren op te zien. Ja. Dus waarschijnlijk nooit meer iemand had het ooit bekeken, maar dat komt dan opeens tevoorschijn uit zo'n archief. Was dus... u blij dat u de oude uh, buurjongen u op sleeptuin nam en, en eigenlijk daarmee uh, meehielp in die zoektocht naar uw vader? Ja, ik ben toen zelf op zoek gegaan, maar ik ben erg blij. Ja. Het rare is, uh, dat doet natuurlijk niets af aan de, het verschrikkelijke wat er gebeurd is. Maar het, uh, het geeft mij wel een vast. Ik vind het toch heel erg ja, belangrijk om het in een kader te kunnen zetten... en om er een greep op te kunnen oh. hebben... en om zoveel mogelijk te weten wat er precies gaande is geweest. Ja. En wat en heeft daar... u daar het meest in getroffen... in die, die, die kleine geschiedenis van uw vader nou, de, bij de boer in Lunteren? Het kleine het kleinere. Dat ja, de politie, hoe die te werk ging... Uh, ja, het huiselijke bijna, als je die politiedossiers inkijkt... de politierapporten, dat zijn van die grote boeken... waar ze elke dag in opschreven wat ze hadden gedaan, iedereen... In zijn eigen handschrift. Dan komt het ook heel dichtbij je. Ja. Die heb ik kunnen inzien. En dan zie je dus agent die en die, die schrijft om 11.10 uur 10 op dat een brandje is gesticht. En om 12 uur is een bondjas gevonden en een paard op hol geslagen. En daartussenin zie je opeens Boer Brouwer, dat was de naam van de boer waar mijn vader zat. Naar binnen gebracht door twee agenten, kip en rijd heten ze. En met een onbekende Jood staat er dan bij. En een paar uur later, op die dag, na weer een paar kleine gebeurtenissen. zie je dan dat die twee zijn overgebracht naar de SD in Arnhem. Dus het wordt helemaal in een kader van kleine, kleine dagelijkse voorvalletjes en zo uh, gezet. En die kleine voorvalletjes die zijn, die zijn van hetzelfde gewicht. als ja, in mijn ogen een heel groot iets. als het pakken van een boer die een jood heeft verraden. Ja, ja. Uh, maar dat wordt onder één noemer. Uh, Gebracht en dat, zo zie je ook dat het na de oorlog eigenlijk weer ging. Uh, toen werd die zaak aan hangen gemaakt door, uh, door ook weer anonieme tips. Mijn vader was door een anon anonieme tip gepakt. Toen waren de anonieme tips aan de andere kant. Er zijn altijd kleine. Kleine ja, want, want het is ook een, een, een soort schaduwgeschiedenis van opportunisme, wat u ja, beschrijft. Ja. Hoe iedereen uh, uh, ja. gediend is bij uh, goede connecties met de NSB, met de politie. Ja, dat was dan een heel oh. groepje om deze boer waar mijn vader zat heen. En die waren toevallig allemaal uh, lid van de NSB, of althans een heel aantal mensen. En de kwamen bij En die kwamen bijeen bij en die dachten ook allemaal... Die NSB, dat is een hele goede zaak om daar lid van te worden. En die zullen het beter maken voor ons. Eh, beter voor de boeren met name. En eh, ze waren waarschijnlijk ook in moeilijke omstandigheden. Ze vonden het wel prettig om het extra geld te kunnen verdienen natuurlijk. Ja. En ze hadden ook heel veel... Ja, je merkte ook een kunnen op een of andere manier... Met, waar waar ja, was dat, dat eigenlijk tegen? Gericht? Dat is heel nou, tegen het land. En, en de koningin, ik kan bijvoorbeeld. En de koningin, bijvoorbeeld, ja. Ik kan het niet, ja, dat uh, zou je graag willen willen weten. Ja. Dat, komt, dat kom je helaas niet te weten. Maar het is een grote, ja, een soort ergernis, kennelijk. Hadden, er hadden nog veel meer uh, Hollanders over de kling gejaagd moeten worden in die eerste dagen van de, van de oorlog, zeggen ze bijvoorbeeld. En de koningin die had ook mogen verzuipen en allemaal van dat soort dingetjes. En ze lazen allemaal volk en vaderland. En ze maakten zich ontzettend vrolijk... als ze lazen in die krant van de geallieerde verliezen. En uh, nou ja... Uw vader had in heel veel opzichten verschrikkelijk pech omdat hij kwam, hij kwam daar weliswaar uh, bij een boer... die hem, die hem onderdak bood en ja, eten. Ja, ik denk... Uh, maar dat... verder waren de omstandigheden daar uh, op die plek... Heel slecht. Met name in Lunteren, heel, heel erg slecht. slecht. Ja, ik begrijp ook niet hoe hij daar terecht is gekomen. Ik begrijp het niet. Ik kwam in de meest uh, fantastische omstandigheden. En hij zat eigenlijk maar, heb ik later nu pas gemerkt... een paar kilometer daar vandaan. In erbarmelijke omstandigheden. Het probleem was dat hij een vrij stille, bescheiden man was. Hij sprak uitstekend Nederlands. Hij woonde al jaren in Nederland. Ik kwam uit Oostenrijk. Ja. Maar hij had geen connecties, denk ik. Ik denk dat hij, wat ze tegenwoordig netwerk noemen... He, uh, wat een term die toen waarschijnlijk nog niet bekend was... Mm. maar dat hij dat ontbeerde. Mm. En dat hij daarom waarschijnlijk niet de goede mensen kende... die hem verder hebben kunnen helpen. Hij had Duidelijk heb ik nu gemerkt, uit de, pas op het laatste van mijn onderzoek... In het, in het Nationaal Archief, dat hij dus wel uh, contactpersonen had die hem hielpen. Maar ja, het ging, alles ging met uh, geld uh, gepaard natuurlijk. Ja. Hè? Daar heb ik vroeger eigenlijk naïef genoeg nooit zo bij stilgestaan... dat uh, geld ook in die tijd een enorme rol speelde. En, Als je onder doop moest je ook geld hebben. Ook dit, dat staat allemaal nog in die briefjes en die verslagen. Hè? Daar staat nog in dat hij nog 500... 500 zoveel gulden, groeien, groeien, ja. Uh, contant ja, bij zich Ze hadden, dat is in beslag genomen en zo. Dat stond er al meteen in. En dat er ook stond er al meteen in dat er twee briefjes van een kind waren in beslag genomen. Dat, maar, brief, ik, dat, dat waren briefjes dat, van u. Ja, dat las ik toen in Ede toen het net begonnen was met het onderzoek. Maar dat was ik weer helemaal vergeten en daar heb ik ook helemaal niet meer aan gedacht. En zei ja, die zijn natuurlijk uh, weggegooid. Maar ja, al die dingen staan erin. Hoe was het eigenlijk voor u om die briefjes weer onder ogen te ja, krijgen? Ja, maar dat kwam pas um, ja, drie kwart jaar later of een jaartje later ongeveer. Dat is helemaal aan het eind. Toen, was ik, toen had ik langzamerhand ook met gesprekken uit die omgeving... Uh, een beeld van wie de verraders zouden kunnen zijn. En toen ben ik naar het Nationaal Archief gegaan om te vragen... is het mogelijk, toen had ik eerst één van die mensen op het oog om daar het uh, dossier van in te zien. En dat werd na een paar weken goed gevonden. En dan ben ik dat gaan bekijken. En in dat ene dossier vond ik na een hele tijd zoeken... en daar lees je, lees je al die details in die ik net zei... Hè, van, uh, van radio's, clandestine uh, in de radio's die werden aangegeven. Ja. Bij wijze van maar ook de, een ander briefje vond ik daarin zitten... van uh, een andere boer die daar in de buurt woonde... Waaruit bleek dat hij het zou hebben gedaan. Die andere boer weer. Toen ben ik dat dossier weer gaan bekijken. Het is moeilijk om achter de waarheid te komen. Deze laatste man is. Allebei zijn ze trouwens opgepakt. Allebei zijn ze opgepakt na de oorlog. En dat is wel een mooi gegeven. Ze werden uh, opgepakt, althans een van hen op dezelfde tijd dat mijn vader werd opgepakt. Die werd op het middaguur opgepakt, het lunchtijd. En deze ene boer ook, en ook door twee politieagenten. Alleen was het toen net na, net na de bevrijding... dat de neuzen van de politie de andere kant op stonden dan ja. op het ogenblik dat ze mijn vader ja. pakten. Ja. Maar... Um... Maar goed, u was een kleine jongen, u schreef uh, een briefje... Uh, dat, ja. liet u, dat liet u naar ja. uw vader brengen, die, die ondergedoken was. Ja, dat werd via een courier denk ik, uh, gebracht. En dan zoveel jaar na dato komt, komt dat briefje ja. weer onder uw ogen. Want bij het Nationaal Archief hadden ze toen mij gezien en viel hen kennelijk op dat ik in heel in het klein bezig was... met eenzelfde soort onderzoekje, wat zij in het heel groot aan het doen waren. Ze hebben nu die enorme hoeveelheid archieven die ze hebben. Vier kilometer ja. over de oorlog. Maar die zit vol, bomvol met gegevens over mensen zoals mijn vader... en al, honderden en duizenden anderen slachtoffers. Ja. Maar die zijn niet te vinden, die gegevens zijn eigenlijk niet te vinden. Die zitten verstopt allemaal in honderden, duizenden archieven van daders. Mm -hmm. En nou is het de kunst om het daaruit te lichten. En nu hebben ze daar een systeem voor gevonden. Om eens mee te beginnen... hebben ze de 250 grootste boeven, zoals zij het noemen... Uit, van de politie in de oorlog... bij de kop genomen. En daaruit met een aantal jonge historici, zeven, geloof ik... hebben ze de slachtoffers uh, gefilterd. Ja. Ja. En toen dachten ze... God, die, uh, die, vindt, die was ik dan, uh, is bezig om naar, naar te kijken... Misschien kunnen we eens kijken of zijn vader daar toevallig bij zit. En dat bleek inderdaad zo te zijn. Dus een van die politiemannen... die was gelukkig, tussen aanhalingstekens voor mij... Een groot een, als boef groot genoeg dat hij daarbij was bij dit 250. En inderdaad uh, hebben ze daar mijn vader ingevonden in zijn archief. En toen hebben ze mij gebeld. van Wil je niet eens dus komen kijken? Dat archief zit vast nog iets uh, interessants in. Ja. Dus op het allerlaatste eigenlijk ben ik daarheen gegaan... En toen heb ik dat hele archief doorgezitten kijken op een middag. En halverwege, ja, dat vond ik dan opeens... Het briefje is ongelooflijk. Die je zelf hebt geschreven in 1943. Ja. Dat is, ja, dat is onbegrijpelijk. Afgepakte briefjes van hem. Ja, hele onbehoorlijk. Onbe onbeholpen briefjes. Ik kon, kon nauwelijks goed schrijven. Het nee, nee. was erg geschokt, want ik dacht... een jongen van acht moet er echt beter kunnen schrijven. Maar ik realiseerde me natuurlijk later... dat ik niet of nauwelijks naar school was geweest. Dus dat was eigenlijk allemaal fonetisch opgeschreven. Ja. En een vrouw bij wie ik in huis was... heeft er zo keurig boven geschreven... wat ze dacht dat ik bedoelde te schrijven. Wat heeft, wat heeft het u nou uh, gebracht... om? om nu iets meer te weten over, over die dagen van uw vader, eigenlijk zijn laatste dagen? Nou ja, dat klinkt allemaal zo... Um, ja, pathetisch natuurlijk. Maar je, daardoor kom je natuurlijk wel heel dicht bij hem, is het gekke? Ik ben natuurlijk nooit zo dicht bij hem geweest als nu. Hè? Eerst heb ik er heel lang over gedaan, mijn vrouw en ik... om te besluiten of we ooit dat kamp zouden bezoeken waar hij heen ging. Dat werd wel altijd maar voor ons uitgeschoven. En 2005 eindelijk toegekomen om naar Sobibor te gaan. Toen wij daar waren, waren wij daar helemaal alleen. Helemaal alleen in dat kamp. Alleen waren er duizenden muggen die het zicht benamen hier en, hier en daar. Mm. Maar ook toen heb ik voor het eerst eigenlijk het gevoel gehad... dat je, nou ja, dat je zo dicht mogelijk bij hem komt. En dit heeft het nog zwaar verhevigd, dat boek en dat onderzoek, en, uh, en doordat je al die dingetjes hebt gezien... ook woordelijk verslag, vond ik ook in datzelfde archief... wat ik net zei, Dat archief van die politieman... waar mijn briefjes in zaten, een woordelijk verslagje... van het eerste um, verhoor wat ze diezelfde middag nog... op het politiebureau in Ede hem hebben afgenomen. Ja. Dat is uitgetikt en zo, en daar zie je dus allerlei dingen... dat hij zich schouten noemde, allerlei dingen... En hoe die aan bonkaarten kwam. En wie een persoon die die ontmoette. die hem hielp in een café in Amsterdam. en zo en dat soort dingen allemaal. Dus ja, opeens krijg je een beeld. van hoe die laatste fase geweest moet zijn. Ja. Ja. En is het dan zo, zoals u in het begin van deze uitzending. Uh, zei. Dat, uh, dat dat iets oplost. op de een of andere manier? Nee, het lost natuurlijk niks op. Het lost niks, niks op. Het blijft allemaal even erg. en het is allemaal even verschrikkelijk. wat er gebeurd is. Maar het is toch, geeft het enige, ja. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Uh, rust en vrede. Dat je, wat dit betreft althans, gedaan hebt wat je kan. om toch nog iets mee te beleven van die allerlaatste fase, weet je. Want u zei net heel nadrukkelijk. ja, uh, ja dat klinkt al heel snel heel pathetisch. Ja, dat is ook en zo, helaas, dat, met dit soort dingen. Ja, en dat is iets waar u, uh, denk ik, erg bang voor bent. Ja, ja. Uh, want ja. dat getuigt dit boekje uh, ook wel van. Uw toon is eentje van ingehoudenheid. U, mm -hmm. u gaat niet uh, all the way met de emoties. Nee, en. Nee, en nee het... maar dat zou heel makkelijk kunnen. Maar dan wordt het een onleesbaar traktaat. Dan wordt het iets afschuwelijks, denk ik. Dus het was op een bepaalde manier ook een oefening in zelfbeheersing... om dit zo mooi geserreerd op papier te krijgen. Iets wat zo voor u zoveel betekenis heeft. Ja, ja. Het is niet zo makkelijk, nee. nee. Maar goed, ja. Ja. Ja. U bent daarvoor journalist. Ja, ja, en als journalist ben je natuurlijk vreselijk getraind... om niet overal je eigen persoonlijke emoties te tonen. Ik heb het hier natuurlijk wel enigszins gedaan. Hier en daar natuurlijk wel. Nou ja, eigenlijk Ik... komt dit veel harder aan omdat u juist Ja, inhoudt. nee, natuurlijk. Tuurlijk. Het effect is eigenlijk groter. Het, het slaat dood als je het uh, laat gaan. Ja. Huh? Want deze kleine geschiedenis, als we het zo mogen noemen. Het is een grote geschiedenis, maar het is het kleine kwaad. Dat zet ja, u eigenlijk af tegen dat proces van Demjan Joek, waar ja, was, dat, he, zo, zo het hij was. Het gekke kruisie... is dat er toevallig, he, dus gewoon door een toeval samenliep... dat proces en dat onderzoekje wat ik nu deed, dat kwam tegelijk op me af. He. Ik ging op de, naar het proces letterlijk, letterlijk aan de vooravond van het proces. Althans, van ons vertrek daarnaartoe kreeg ik dat telefoontje. En ik had eigenlijk helemaal van die geen die oude zin. Buurjongen, van, die, van die buurjongen, Van ja. buurjongen. Ja. Toen had ik eigenlijk nauwelijks meer zin om naar het proces te gaan. Ik wilde veel liever naar de Veluwe gaan... om daar uh, te gaan beginnen, ja. om te want, kijken. Want hoe, hoe was dat nou om, om daar mede aanklagen bij zo'n proces te zijn? Want ik, ik lees daar ook uw verhalen over. En dan denk ik, ja, je bent ook een beetje een pion... in een verschrikkelijk groot, groot spel. Gro ja, je bent opeens... Iemand ja, die een heel klein rolletje speelt. Een figurante rol. In een heel grote affaire natuurlijk. Heeft u getwijfeld en, of u daar aan nou mee ja, was iedereen om... zal getwijfeld hebben van ons. Maar denk, ja... Dat klinkt ook allemaal zo clichématig. Maar als het op je weg komt, ja... Dan uh, moet je wel gek zijn om uh, nee te zeggen. Dit is het enige wat je kunt doen in zo'n geval. En, wat, was, wat was uw nou oprechte ja, motief om daar nou te ja, zijn? Nou ja, toch... Ik vind het heel belangrijk dat er uh, recht wordt gesproken in zo'n geval. Het was een zaak die was blijven liggen. Ze hadden het gevoel dat die zaak der Mjanduk was niet afgemaakt. Ze hadden kasten vol, uh, vol materiaal. Duitse juristen uh, die zijn naar Amsterdam gekomen en hebben mee, mee gepraat. En voor hen was er eigenlijk geen, nauwelijks een spoor van twijfel hè, dat hij het was. Dat gaf voor ons natuurlijk ook de motivatie om uh, ja te zeggen. Ja. Mij althans. En... Uh, u nou wilt ja, vind... op een bepaalde manier uw stem ook laten horen. Stem laten horen En ik vind het heel belangrijk dat daar uh, op... Nou, eerst hadden ze gezegd, zeg maar, een paar maanden duren. Maar het heeft nu een jaar langer geduurd. Het is nu anderhalf jaar eigenlijk. En ik, eigenlijk moeten we, uh, Demjan nu ook bijna erkentelijk zijn daarvoor. Want daardoor is er zoveel tijd besteed aan de gruwelijkheden... die daar hebben plaatsgevonden. Da daardoor is dat in kaart gebracht... En, is daar ernstig over, over gepraat in een, in een rechtszaal. Zelfs ten dele in een rechtszaal... waar uh, in de nazietijd vreselijke andere ja. re, uh, zaken uh, werden afgehandeld. Het is nu gedocumenteerd. Het oh, is nu het gedocumenteerd. Is en, de, en de wereld heeft er naar gekeken. En de kranten, de Duitse kranten ook hebben er zeer goed en grondig over geschreven. De naam Sobibor heeft een veel grotere bekendheid gekregen. En ik vind het heel belangrijk om de naam van mijn vader in deze context hardop te hebben kunnen uitspreken. Als ware het een monument voor hem? Ja, of ja, een denksteen. ja, althans iets te kunnen doen en dat, uh, dat vast te leggen wat hier gebeurd is. U komt daar in, in München en op de plekken waar, waar, waar dit proces zich afspeelt... terecht in een circus het uh, Demjanjoek-circus. Ja, vooral het u... begin was het natuurlijk zo. Ja, ja, en u schrijft daar ook met een grote uh, ironie over. Ja, toen overviel het ons natuurlijk ook wel een beetje. Het begin ik vind het eigenlijk over. wel leuk dat u daar zo over schrijft. Maar misschien wilt u, de, wilt u een fragment voorlezen... Wat ik, u, uh, wat ik al voor u opgezocht had... waarin u beschrijft hoe het eraan toe gaat. Dat was dus de eerste dag, hè? Na een uur wachten in de volle, oververhitte rechtszaal... verstomde het rumoer toen door een zijdeur de verdachte zijn opwachting maakte. Terwijl alleen het geklik van tientallen camera's hoorbaar was... kwam er vreemd genoeg een gevoel van ontspanning over me. Ik waande me terug in de brakke grond, het Amsterdamse theater... waar in de jaren zestig het moderne toneel in Nederland werd geïntroduceerd. Net als in der tijd op het podium aan de Nes... koos men bij het landgericht voor een stevige aanpak... Dat was kennelijk de manier om het, om het absurde van de zaak te benadrukken. Na 60 jaren oppassend huisvader te zijn geweest, moest een Oekraïense Amerikaan, woonachtig in Ohio, zich hier in Beieren verantwoorden voor wandaden begaan in een oostelijke uithoek van Polen. Zo werd de verdachte, voorzien van baseballcap, leren jasje en grimpen, op een buitenmodel Brancard naar binnen gereden waar hij als een decorstuk voor in de zaal werd geplaatst. Als extra rariteit was zijn vorste gestalte... grotendeels bedekt door een deken van een lichtblauwe babykleur. Een regievondst die leek te accentueren... dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. Zijn verdediger, dokter Ulrich Busch... versterkte het sinds de dagen van Brecht geliefde vervreemdingseffect door meteen al in een toonloze monoloog van drie kwartier om vrijspraak te vragen. Zijn cliënt was een overlevende van de holocaust, legde hij uit. Iemand die op hetzelfde niveau stond als de Joodse gevangenen van Malheer. Aldoende nam hij eenmaal de al te bekende woorden... niet gewoest in de mond. Of kan het zijn dat ik me dit heb verbeeld? Vervolgens was er tijd voor drie sterke bijrollen van een arts een psychiater en een internist... die om beurten eh, omstandig deze gezondheidssituatie toelichten. Dat gaf hun patiënt de kans te demonstreren... dat de hele zaak hem persoonlijk niet aanging. Alsof het om een ander handelde... en hij hier door een misverstand terecht was gekomen... lag hij er met gesloten ogen bij. Nu en dan zakte zijn mond ver open... Intussen kon het publiek alle aandacht geven aan de figuratie... waaraan veel moeite was besteed. Het opvallendst was een verzorgster van Demjanjoek... met een streng gemillimeterd kapsel... waaraan een scheefgeknipte blonde kuif... een onverwacht frivool accent verleende. Om de handeling te verlevendigen... liep een mannelijke collega in een kleurig jek... regelmatig de zaal in en uit door onopvallende deurtjes... die, als in een klucht van feydo hier en daar waren aangebracht in de achterwand. Schuin boven een van die deurtjes hing een klein zwart kruis. Ja, als een uh, ja, kolderiek toneelstuk wordt het uh, opgevoerd. Deze week schrijft Demjan Joek uh, zelfs gesnurkt te hebben... Uh, tijdens, uh, tijdens een van de lange... Zou uh, uh, het hard op zijn geweest? Nou ja, dat wordt beweerd altijd. Uh, vaak naar ons idee was, was hij in slaap gevallen, maar je kon het nooit horen... Maar je kreeg wel de indruk. Maar als het dan afgelopen was, dan veerde hij toch weer vrij fief op. En dan zag je hem in een deuropening toch weer uh, staan praten met mensen. Dus dan was hij toch minder slaper dan je dacht. Ja. Maar nu nu was, is er gepauzeerd en is, is hij een beetje, beetje ja. Ja, aan de beademing geweest. Ja, of zo? Ik weet ja. niet precies wat ja. er is gebeurd en ja. weer teruggebracht. Ja. Ja. Ho ho hoe heeft u dat eigenlijk ervaren om zo... Ja, nou ja, oog in oog kan je het al niet noemen. Maar goed, om, om in die ene ruimte te zijn met een man... die toch een belichaming, ja. belichaming is van het kwaad... maar ook de man is geweest die oog in oog met uw vader heeft ja, gestaan. Ja. ja, dan moet je steeds voor ogen blijven houden, dat laatste. Want het rare is, als je daar bent... je wordt toch meegevoerd door wat er gebeurt. En wat er gebeurt is dat er verhalen worden verteld... of dingen worden gezegd die van grote, nou ja... Uh, importantie zijn en Je vergeet gewoon dat hij er is. Omdat hij ook nooit iets heeft gezegd. Hij heeft het bestaan om anderhalf jaar... dus uh, niets uh, te zeggen. Eén keer daar, geloof ik... was, was, was ja een antwoord op iets. Maar dat was alles. En, uh, dus je vergeet gewoon dat hij er is. Dus je moet je echt jezelf bij de les houden... en af en toe je in de arm jezelf in de arm knijpen. En zeggen, dit is de man die werkelijk, daadwerkelijk ja. waarschijnlijk één van degenen natuurlijk is geweest. Want in, die uw, daar het, uh, in uw requisiteur, u heeft ook kort uh, uh, gesproken, mogen spreken. Iedereen kreeg die gelegenheid. Ik wilde, ja. Wil, ja. ja. Uh, zegt u hier iets over, Niettemin, hij had enkele woorden moeten spreken. Zeven of acht zouden genoeg zijn geweest. Het spijt me. Het spijt me erg. Wat ik heb gedaan. Bijvoorbeeld zoiets. Hè? Ja. Hij had niet de moed dit te doen. En daarom ben ik van mening mm. dat de aangeklaagde schuldig is. Mm. Ik vond die laatste zin wel redelijk frappant. Dat u zegt, omdat hij zich op geen enkele manier heeft laten nou ja, horen... heeft hij zich eigenlijk uh, ook schuldig laten verklaren. Nou ja, verklaren? Of? Nou ja het zou, ik zou hebben gedacht, het is een laatste kans voor, voor hem. Hè? Het zou er fantastisch geweest zijn als hij die kans gegrepen had. Als hij iets had laten merken. Hij had nog in het reinde kunnen komen met zichzelf. Hè. Dus natuurlijk, het lijkt me verschrikkelijk om... Uh, om uh, dood te moeten gaan en met uh, al dit soort dingen uh, op je geweten... en dat je daar nooit iets over gezegd hebt. Dat je daar niets naar buiten hebt gebracht. Maar bent u dan dus toch nog in staat om enig gevoel voor hem op te brengen? Ja, god, ja. Het, boel, het, is, het, ja. het is natuurlijk toch... Als je iemand ziet, blijft een mens en... Uh, het is niet zo makkelijk natuurlijk om de gevoel voor op te brengen, maar hij, wij weten natuurlijk ook nu een hele hoop van hem. Hij was een uh, krijgsgevangene uit de Oekraïne, maar uh, de verdediger heeft het uh, te passen en te onpassen duidelijk gemaakt. Natuurlijk verschrikkelijke dingen zijn gebeurd en die mensen werden op beestachtige wijze ook gehouden. Dus dat hij de kans nam toen hij die kreeg om zich zijn lot te verbeteren en om. Uh, wachtman te worden en um, ja, zeg, een opleiding te gaan volgen. Um, tot uh, ja dat, um, dat kan je enigszins voorstellen. Maar ik kan me niet voorstellen dat je dat hebt gedaan... en dat je niet de kans hebt genomen om weg te gaan daar. Dat is het grote punt waar ik mee zit... Wat hem betreft, daarom heb ik dus toch niet echt veel compassie met hem. Want hele hij hoop van had die de... kans gehad om. Ja, dit een te hele hoop van deze mensen, blijkbaar toch, blijkt uit uh, onderzoeken die ze hebben gedaan, die, uh, die hebben die kans genomen. En die ze hadden namelijk vrije dagen. En dan konden ze toch uh, naar, naar burgstadje gaan en dingen kopen en dergelijke. En die kwamen niet terug. Mm -hmm. En uh, ze kregen dan wel straf als ze gepakt werden, maar niet zulke straffen dat. dat... Dat, die, nou ja, dat ze daar voor de rest van hun leven eh, een ondraaglijk leven van zouden mm -hmm. leiden. Dus, Want Sobibor was het allerergste aller kamp niet nou ja, Auschwitz was natuurlijk ook verschrikkelijk. Maar Sobibor, ja. Dus deze kampen waren natuurlijk het ergste van, van het ergste. Iets ergens kan je in de wereld niet mm -hmm. voorstellen natuurlijk. Mm -hmm. hè. Ja. Maar, hè, maar hè, dat zo'n lot zou hem nooit beschoren zijn geweest. Hij, hij, en de kans was groot dat hij ermee weg had kunnen komen. Die, die verdediging... Uh die voert dit nog steeds aan. Het proces is nog steeds gaande. En deze week stond uh, in de krant dat de verdediging beweert... dat hij dus onschuldig is, dat hij slachtoffer is... van een justitieel moordcomplot. Ja. En dat Duitsland een politiek proces voert... om daarmee de schuld van de holocaust te verdunnen... door medeschuld aan de buitenlandse collaborateurs... Uh, aan te tonen. Ja. Oftewel, de Mianhoek, die is eigenlijk gewoon de kop van Jut. En, ja, ik kan me heel goed uh, voorstellen dat ze die lijn volgen natuurlijk. Hè. Ik kan me dat heel goed, goed voorstellen. En er is natuurlijk ook heel wat te repareren in Duitsland, wat dat betreft. En er is natuurlijk vaak na de oorlog... in veel van die processen is het niet goed gegaan... en ze hebben het laten zitten en zo. Maar dat neemt niet weg dat ik er volkomen van overtuigd ben... dat deze rechter en uh, de juristen die hierbij betrokken zijn het werkelijk serieus menen. En dat die niet zomaar uh, zo'n uh, spel opvoeren... alleen maar om iemand om er erbij uh, te lappen. Nee. Dat zou zo ver gezocht zijn. En daar dat zijn het de mensen die naar. je hebt van die rechter ook het, uh, juist een, het gevoel... dat hij het heel, heel goed en zuiver probeert aan te pakken. Niet te min is het vaak uit de hand gelopen. En doordat het zo vertraagd is door uh, die verdediger... die het ook vaak op een vrije... Botte manier uh, aanpakte. Dat het allemaal te veel werd. En emoties hoog oplaaiden. En er met rode koppen tegen elkaar uh, geschreeuwd werd. En met uh, vuisten op tafel geslagen. Dat soort wonderlijke uh, tafereelen hebben zich daar wel afgespeeld. Ja, en en, de, andere, die, en de, de andere dag weer met de thermometer binnenkomen. Ja, omdat er een dat halve graad verhoging was. Ja, en, en... en dan, dan ging het niet, niet door. We zijn ook wel eens daar helemaal voor niks geweest. Dan dat je dan weer weg kon en zo. Ja. Een halve graad verhoging, dan gaat het niet door. Want nee. hij moet altijd aanwezig zijn. Dat is het Duitse recht. Dat, dat, dat stelt dat zo, dat moet gewoon. U, u sprak net nog met enige compassie over hem, uw nou, compassie is een groot woord, maar ik heb nou, ene gevoel, ja, ja. Op een of andere manier ja. krijg je dat natuurlijk voor een. Ja, hij blijft ook een arme oude man. Ik zeg het met een lachje bijna, maar ja, het, het is natuurlijk toch een, een zielige oude man. En hij heeft nu zijn familie thuis moeten achterlaten en zo. Ja. Maar ja, aan de andere kant. Uw mede-aanklager Jules Schelvis, hij is inmiddels 90 plus... Ja. die zei onlangs uh, op televisie iets over de straf die Demjanjoek wel of niet verdient. Ik hoop dus dat de rechters, maar vooral als ze een stuk ook mogen lezen... je weet niet altijd of ze het lezen, dat ze dus dat goed begrijpen. Ja. Dus dat dat mijn opinie is dat hij veroordeeld moet worden. Maar voor mij mag hij straks uh, zeg maar als vrijman rondlopen. In Waarom? De Waarom vindt u niet dat hij vast moet blijven zitten?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 om niet die straf te zou, moeten ondergaan die hij eigenlijk zou verdienen. Maar je moet een soort... Ja, ik weet niet hoe ik dat precies moet zeggen... maar je moet dus iets openlaten om hem toch als vrij man... want ik denk dus dat hij zelf al die jaren dat hij dus in, in de rechtszaal heeft gezeten... dat hij voor zichzelf weet dat hij schuldig is... Uh, en dat het hem waarschijnlijk elke dag bezighoudt, dat hij schuldig is. Alleen wij zien het niet en we kunnen het ook niet zien. En we merken het ook niet. Ja, Jules Schelf is um, mede-aanklagen. Hij, hij, hij sprak uh, toch ja, de, de bijzondere zin uit. Hij had mijn opa kunnen zijn. Ja. Mijn opa, die trouwens ook in Sobibor is omgebracht... Uh, dan heb je ook wel iets overwonnen, als je zo'n humane opvatting hebt over het lot van Damian Jong. Ja. ja, dat kunnen eigenlijk. Maar weinig mensen denk ik. Dat niveau van de, uh, Schelf is, dat is niet veel mensen gegeven. Ik heb een enorme bewondering van die man. Als je weet wat die man heeft doorstaan, natuurlijk, en wat hij op jonge leeftijd uh, verwerkt heeft. Dat grenst aan ongelooflijk. En dat die, hij heeft ook een heel normaal leven geleid. Het grootste deel van zijn leven. En dat vind ik ook het knappe ervan. Mm -hmm. Dat hij dat toch voor elkaar heeft gekregen. En dat hij toen ook op latere leeftijd eigenlijk uh, dit monumentale werk is gaan uh, verrichten. Hè? Ja. Wat, uh, het het standaardwerk over Sobibor, wat overal gebruikt wordt. En dat hij dat zo clean om het woord te gebruiken en zuiver gedaan heeft. En uh, ook inderdaad uh, zonder zijn emotie uh, te laten. Zich niet werken. mee laten voelen. Nee, precies. Hij heeft dat ook uh, op een afstand gehouden. En ja. dat is een ongelofelijke prestatie natuurlijk. En daardoor. Wordt hij ook overal serieus genomen, natuurlijk, hè? omdat hij uh, zich nooit laat meeslepen. En alles wat hij zegt is verantwoord. Als hij iets stelt over wat daar gebeurd is, dan weet je gewoon dat dat klopt. Want hij heeft het zo goed uh, doorgewerkt. Ja, ja. En, ja. Toch enigszins, uh, hij heeft een heel ander, ander soort werk verricht. Maar ook u houdt wel degelijk de voet op de rem waar we het net al mm -hmm. over hadden. Uh, Wij nou ja, spraken we... bijvoorbeeld ook met Wim Boefink, uh, uh, journalist bij, uh, bij trouw, Dagblad trouw. En die heeft ook uw requisitor uh, gezien en, en ook overigens gelezen. Die zei ook tegen ons: ja, het is een, een hele mooie, zorgvuldige compositie waarmee hij ook duidelijk aangeeft... dat u zich ook niet door die emoties mee hebt laten voeren. Heeft, kent, u wel, kent u in uw zwarte, zwarte momenten wel gevoelens van wraak, ja, ja, haat? Ja, natuurlijk heb ik wel gekend, natuurlijk. ja. Ja, ja. ja van, van bepaalde gevoelens, dat je ze wel iets aan zou kunnen doen, natuurlijk. Uh, niets menselijks uh, is mij vreemd. En ik heb zeker vroeger, uh, dat soort dingen heb je natuurlijk gedacht... als je de kans zou hebben gehad. Maar... Uh, ja, ik bedoel... Want hoe bepalend is het eigenlijk in uw bestaan geweest... dat uw vader uh, toen u zeven was er niet meer was... en uw moeder ook heel lang uit het zicht is gebleven? Ja, ik heb natuurlijk grote geluk gehad... Uh, dat ik uh, bij fantastische mensen in huis ben geweest. En dat heeft mij gered natuurlijk. Nee, niet alleen dat ze me gered hebben, maar ook het feit... dat je daar zo goed te huis hebt gekregen. Oh. en Met mensen die uh, nou ja, zoveel aandacht hadden voor je... Dus eh, het gekke is dat je daardoor een goede basis hebt gekregen. En ik denk dat ik geleidelijk aan wel besefte, kinderen beseffen... en begrijpen veel meer dan mensen vaak denken. Men dacht volgens mij dat ik dat allemaal niet eh, door had... en dat ik niet wist wat er gebeurde. Maar ik had ook wel eens een paar woorden gehoord, zoiets opgevangen. Je weet hoe dat gaat als een kind. Hè. Je kwam, loopt door de gang, je hoort iets zeggen... En, je kan de dingen combineren. En daaruit had ik een keer opgemaakt... dat ze hadden gehoord dat mijn vader was gepakt. Maar ja, als kind weet je ook nog niet alles. Je weet niet wat gepakt zijn betekent in dat opzicht. Maar je wist wel dat het iets ernstigs was. Maar ik had nog niet door natuurlijk dat het de dood zou betekenen. Mm -hmm. natuurlijk. En al binnen twee weken. Hij heeft nog maar twee weken geleefd. Ja, dat hij gepakt snel, was. Dat heel is heel snel kort gegaan. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat gebeurde met dat soort gevallen. Maar goed, in elk geval... Maar je groeit natuurlijk in die situatie. En eh, na de oorlog weet ik nog wel dat ik een tijd lang gedacht heb... dat zoals veel mensen dat dachten, misschien komt hij nog terug. Eh, misschien, je hoorde wel eens van mensen die alsnog terugkwamen. En eh, het duurde een paar weken, denk ik, ik weet niet meer precies hoe het was... dat mijn moeder kwam voor de eerste keer. En van haar heb ik toen echt vernomen, begrepen dat zij echt gehoord had wat er gebeurd was. Dat het dus... En dat er ook een brief was gekomen. Ja, of die brief er toen al was. Ik denk dat die brief pas later kwam, maar dat weet ik niet zeker. Ik denk dat die brief pas later kwam, maar dat ze wel al wist van het feit. En het rare is, ik denk dat ik dat heel... Uh, ja, ik denk... Ja, als een, uh, als een mededeling heb aanvaard toen. Er waren toen zoveel emoties en zoveel, zoveel dingen aan, aan de gang... dat het je allemaal... Uh, ja, en je wist gewoon, je werd niet, niet geacht toen, hè, om enorme emoties overal bij te tonen, denk ik, in die tijd. Hè. Maar goed, is, het, is, is, is een mens in staat om nou ja, een, een groot verdriet een nee, leven lang maar, onder de pet te houden? Nee, nee natuurlijk niet, maar die komen altijd op uh, onverwachte ogenblikken. Op de ogenblikken dat je niet uh, daarop uh, gespitst bent, komt dat naar uh, voren. En wanneer was dat dan bij u? Nou, bijvoorbeeld de eerste keer dat ik... Uh, per ongeluk in een film zat. Ik dacht dat een heel ander film zou zijn... die over dit soort dingen ging een keer. Als jongeling, als school, scholier. Bijvoorbeeld toen, dat ik helemaal overstuur. Dat is een keer geweest. En later als student ook nog wel eens een keer iets dergelijks. Dat soort gevallen. Maar eh, toen was ik op die dag dat mijn moeder het vertelde... veel meer teleurgesteld door het feit... dat ik niet meteen met haar mee kon. Ik dacht nu wordt het weer normaal tussen aanhalingstekens ja, ja. en nu gaan we, gaat het weer normaal gaan we gewoon weer een eigen leven leiden en dat maakte ze al toen duidelijk dat het uh, zeker niet het geval was Ze had uh, geen ze had geen huis uh, familie daar kon het niet en nou ja al dat soort dingen ja. Ja, maar, en in, en in en die ook, zin is het ook nooit meer helemaal normaal geworden dat is nooit meer helemaal normaal geworden, nee. Met, nee. met u en uw moeder eigenlijk nee, niet... nooit, nee, nooit echt helemaal normaal. Ook doordat we bij anderen in huis kwamen en zo. Dus en samen met elkaar hebben we nooit meer gewoond. Dus wij waren altijd in huis bij anderen. We hebben al hele dierbare mensen en familie ook en zo. Ja. Maar uh, toch niet op die manier. Nou. We, hadden, we hadden het over gevoelens van wraak, woede of, of verdriet, kwaadheid... Um... Afgelopen week was er een documentaire op televisie. Daar hebben wij vorige week in deze uitzending al heel veel aandacht aan besteed. En dat heette Zwarte Soldaten over Nederlanders die lid werden van de Waffen-SS. Als we nu de grenzen van het kwaad nog eens opzoeken. U heeft dat gezien? Ik heb het uh, gezien. Ik was heel erg moe die avond. Maar ik heb het toch nog wel uh, tot me genomen, die film. Is ja. dat iets wat, wat u, ja, klinkt misschien raar, maar kunt waarderen... dat wij nu ja. ook die kant van het verhaal ja, te zien krijgen? Zeker. Ja, zeker. Ja, ik vind het heel uh, belangrijk om... om te zien wat dit soort mensen bewoog. En zij kunnen het toch nog duidelijk maken waarom ze het deden. Hè? Om erbij te horen, dat is denk ik ook vaak een hele belangrijke factor. Ja, we, we hebben een fragment van een man die uh, toen nog een jongen was... en eigenlijk verschrikkelijk naïef er gewoon instapte. Denk niet bijna, ik sta overal maar zo in. En, en dat was bij de waffen. Maar nooit dacht dat dat maar maatwerk vechten moest enzovoort. Niks. Kijk, die jongen die, die bewust vechten wilden tegen het bolsjewisme. Die kozen voor de waffen is. Maar u verwacht eigenlijk niks? Nee, ik, ik, ik stap erin. Er maar ik zei, pak je links, 2, 3, 4. Qua jongen, zo'n 18 jaar. Je weet niet beter, het is een klein dorpje. Politiek, ik heb nog geen politiek gevoel gehad. Ik wil, ik wil wat beleefd, maar ik heb het beleefd. Ja, het gaat, Deze uitzending ging over klein kwaad en over groot kwaad. en alle gradaties daartussen. Uh, u bent ondertussen op uw tegel uh, aan het schrijven. Ik kan dan vertellen dat dit boek bij uitgeverij Augustus is uh, verschenen. En na deze uitzending gaan we uh, door met twee dingen. Alice de Bruin uh, presenteert het programma vandaag. En zij praat met kinderen van zowel NSB-ouders. als bevrijdingskinderen. Dus dit onderwerp uh, gaat nog even door. Ja. Ook interessant, ja. ja. Wat heeft u op uw tegel gezet? Het verleden is niet voorbij. Ja, zo begonnen we de uitzending ook. hè? Ja, zoiets. Hè? Ja. Ja, is, ja. Het, is het voor u voorbij in de zin van: is dit uw laatste boek over de oorlog? Of is die kist opengegaan? <laughs> ja, dat is moeilijk te zeggen. Het is moeilijk, dat is moeilijk te zeggen, natuurlijk. Hè? U hoopt van wel? Nou, ik hoop dat het. Wat deze onversneden oorlogsherinnering uh, als dit. Of althans, nee, het is geen herinnering. Maar het is toch wel een boekje daarover. Ja. Dat denk ik toch wel dat het uh, voorbij is. Maar u schrijft schrijf het, zal het heus mooi nog opgeschreven. Al, jawel, maar het zal ook nog wel in voorkomen als ik nog wat schrijf. Maar niet meer zo direct, denk ik. Iets minder direct misschien over de oorlog. Iets meer journalist? Nou, journalist weet ik ook niet. Maar op een andere manier misschien. Ja. Ja. Oké, okay. Ik ja. ben blij dat u dit heeft geschreven. Het is een heel mooi boekje geworden. Paul Helman, Klein Kwaad. Fijn dat u er was. Hartelijk dank.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 Daar in het grote bed, naast je licht. Zaterdagnacht om 12 uur, Paul de Munnik in De Overnachting. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bij Kia zijn we gek op het getal 7. Daarom zijn er nu de Kia Venga 7 en de Seat 7.